Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is lekker weer voor een terrasje. In het hele land genieten mensen in de zon van een drankje nu het weer mag... Verslaggever Bo Heimessen is in Utrecht. Ze sprak daar met de eerste terrasgangers van 2021. Hoe is het om weer op terras te zitten? Ja, lekker. Ja, heerlijk. Even straks een biertje erbij, dan uh, stop. Het is ook wel kritiek, hè, dat de terrassen nu al open gaan. Hoe denk je daarover? Ja, dat kan ik op zich wel begrijpen eigenlijk, ja. ja het is wel in de buitenlucht, maar uh, ja, als het niet mag, dan had ik het ook niet gedaan, hoor. Ik denk dat je beter op terras kan zitten dan uh, gecontroleerd, dan dat je met z'n allen in een park zit. Dus wat mij betreft uh, kunnen we lekker open zoals nu. Wat hebben jullie besteld? Nu nog even een smoothie. <laughs> Toch nog een beetje brak van gisteren. Nou, proost! Is het jullie eerste wijntje weer? Ja, we proost! Het ja. smaakt goed. Ja, ja. Smaakt ja. Eindelijk weer. Minister Grapperhaus vindt het allemaal nog wel tricky. Hij waarschuwt om niet bij het terras te blijven hangen als je geen reservering hebt. En hij baalt ook een beetje van de drukte gisteren tijdens Koningsdag. Dit moeten we echt niet willen. We krijgen nog bevrijdingsdag, we krijgen nog vakantie. Blijf weg uit de drukte, hou die anderhalve meter, zorg voor je hygiëne. Echt heel de dierentuin van Amersfoort heeft vanmorgen een olifant in moeten laten slapen. Olifant Tabo was drie jaar oud, maar leed aan het herpesvirus. Dat is een heel gevaarlijk virus voor jonge olifanten. Er is geen vaccin tegen, dus olifanten die het hebben zijn meestal niet meer te redden. Twee op de drie oud-turnsters heeft te maken gehad met fysieke of geestelijke mishandeling door hun trainers, staat in een groot rapport. Volgens de onderzoekers moet er een complete cultuurverandering komen binnen de turnsport. Slachtoffers moeten excuses, betere nazorg en een financiële vergoeding krijgen, zeggen ze. En goed nieuws voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Zij zijn één week eerder aan de beurt voor hun coronaprik, verwacht het RIVM. Komt omdat er een meevaller is met de vaccinlevering. 1 miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie kunnen daardoor begin juni de eerste prik al hebben gehad. Het weer nog volop zon, maar vanuit het zuiden komt er bewolking over vanmiddag. Het blijft wel droog met 14 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Werkzaamheden op de Avstadijk zorgen voor file op de A7. Tussen Wieringenwerven en Breesandijk een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, een beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo.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 met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Soundboard. ZFM. This could be hell. To Me and everything seems all right in these days of cold affection. You sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone.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 This world could be fair. This yeah. world could be born. This should be love for everyone. Yeah. This world should be free. Voor het jaarlijkse jubilarissenfeest voor vrijwilligers die 5, 10, 15 en 20 jaar of nog meer bij pluspunt werkzaam zijn door corona niet doorgaan. Helaas was het dit jaar niet anders. Daarom moest wederom een alternatief worden bedacht. Vrijwilligersbegeleider Marika Langeveld en directeur Remco Weinia zijn met een bakfiets vol cadeautjes, jubilearesespeltjes en oorkondes bij de desbetreffende vrijwilligers langs gegaan. De bakfiets werd uitgeleend door buurbedrijf De Verbeelding, waardoor uiteraard veel dank, aldus Langeveld. Ze werden warm onthaald en de waardering was groot. De vrijwilligers vonden het ontzettend leuk gebaar... en vertelden stuk voor stuk dat zij hun vrijwilligerswerk zo ontzettend missen. Ze kijken er naar uit dat alles weer gaat lopen zoals van ouds en dat iedereen elkaar weer kan zien.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 Station. Te wachten op een trein op een verkeerd berengon. Dus ik ren en ik haal hem net. Het was kantje boord, maar ik heb hem gereden. Schijnt, ik zie een top terras. Ik zei, doe maar wat koels in een heel groot glas. En ik kijk op en daar ben jij. Stel dan mij de vraag: Is het plekje vrij? Je kijkt me aan met een stralende lach en vraagt: Hoe is je dag als ik je vragen man? een single van rockband The Rolling Stones uit 1973 van hun album Go's Head Soup. Het nummer werd opgenomen in november en december in 1972 en is voornamelijk geschreven door Keith Richards met vanwege een uitspraak werd Jager Richard als schrijver vermeld. Het is een akoestische ballade die gaat over het einde van een relatie. Het lied werd bekend om zijn indringende tekst over verloren liefde en verdriet. Hoewel het in een rustig liedje was, daar waren de Sons destijds niet bekend om... schoot Angie meteen naar de top van de Brits- en de Amerikaanse hitlijsten. Maar ook de Nederlandse top 40 en de daverende 30. In Nederland en Amerika kwam het nummer op 1. In Engeland behaalde het, na een stad slechts de vijfde plaats. Vragen over de oorsprong van het nummer zijn nooit opgehouden. Ondanks veel geruchten dat het gaat over een relatie tussen Mick Jagger, David Bowie's vrouw Angela... ontkennen de stoonzit. Richard zegt al jaren voordat Angie werd opgenomen met de naam te zijn gekomen. In het boekje van de compilatie-CD, Jumping Back, The Best of the Rolling Stones... beweert Richard dat het nummer gaat over zijn dochter Angela. De Duitse partij, de CDU, gebruikte Angela voor een campagne van bondskanselier Angela Merkel hoewel de stooms dit verboden hadden. Na meerdere weigeringen heeft de partij het zonder toestemming gedaan.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 Mieke, ja, ik heb nog even een dingetje. Dat noemen we het dingetje van Mieke. De regentijd. Elk jaar keert het weer terug. De lintjesregen. Vele bekende Nederlanders komen prominent in beeld... en met hun mooie opgespelde orde... vertellen zij over hoe emotioneel zij reageerden op deze happening. Uiteraard wist niemand dat zij deze zouden ontvangen... en hadden zij dit niet verwacht. De meeste mensen verwachten dan ook niets rondom Koningsdag. En juist omdat men dan van niets weet en ook niets verwacht, verwacht men onbewust toch iets. Nu weet ik dat dit voorbehouden is aan mensen die iets voor de maatschappij betekend hebben. En ook al denk je van jezelf niet dat je hieraan voldoet, toch voldoe je hier sneller aan dan dat je verwacht. Ik zal even opzommen waarom mijn gedachten deze kronkel maken. Ieder van ons werd geboren, waarbij je als kleine hummel vaak al onbewust rekening houdt met artsen en verpleegkundigen door over het algemeen snel na het ter wereld komen duidelijk kenbaar te maken dat je er bent. De abkaskoren score wordt berekend en de artsen zien dat het goed is. In de kindertijd huppelt menig kind vrolijk door het leven en entertaint ouders en grootouders en zorgt op deze wijze voor extra ontspanning bij hen die oog in oog staan met het kleine entertainende pukkie. Na een al dan niet lange studententijd volgt dan het werkzame leven en ongeacht of je nou chirurg, kantoormedewerker of vuilnisman bent en ieder draagt zijn steentje bij aan de maatschappij, wat uiteraard een criterium is voor een lintje. Als eenmaal het leven op rolletjes loopt, wordt vaak het gezin uitgebreid. En op deze wijze levert men een bijdrage aan het instand houden van de mensheid. Je moet er immers niet aan denken dat wij tot een uitstervend ras zouden behoren. Men groeit verder in het leven en stort zich dan vaak in het verenigingsleven. Sommigen zullen hier een grote bijdrage leveren door bijvoorbeeld in het bestuur te stappen of als oudere jongeren de mensheid te vermaken door bijvoorbeeld een muziekinstrument te bespelen, te zingen in een koor of te acteren bij een lokale toneelvereniging. Heb je dan eenmaal de gepensioneerde leeftijd bereikt en denk je dat je uitgerangeerd bent? Dan nog beteken je iets voor de maatschappij. Getuigen alle opa's en oma's die in de middag bij de hekken bij de school staan... om de kleinkinderen op te halen. Of als oppas te fungeren tijdens schoolvakanties... om vervolgens met een opgelucht gevoel samen met die kleine schreeuwlelekartsen... een speeltuin of dierentuin te bezoeken... om zowel de economie draaiende te houden als ook hun eigen oren te sparen. Dus, jullie zien, alle ingrediënten zijn aanwezig om een ridderorde te mogen ontvangen. Daarom zat ook ik afgelopen maandag in spanning te wachten of ik bericht zou krijgen. Of ik zo'n mooi lintje zou mogen ontvangen. En inderdaad, rond 10 uur was het zover. Ik had net mijn majesteit behaagd toen ik mijn ridderorde in ontvangst mocht nemen. Vanaf vandaag mag ik mij, evenals vele andere Nederlanders, ridder noemen. En ik ben er super trots op. En u? Valt u ook in deze categorie? Dan mag u zich vanaf vandaag ook zeker ridder noemen. Al is het alleen maar met de titel De Voet erachter. Well, of oh, the it's always crowded, and you still can find some room For broken-hearted lovers to cry there in the gloom Be so big, you're so lonely, baby, make you're so lonely oh, They're so lonely, they so could die Now the bellhops' tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black well, they've been I can think you so, make so lonely, baby. Well, you're so lonely, well, you're so lonely, you could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Or just take a walk down on the street to heartbreak hotel, Well, you will be, where well, you think so lonely, baby. Well, you will be lonely. You be so lonely, you could die. Op de website van Hospitality Management werd een top 10 gepresenteerd van de Nederlandse vakantiebestemmingen, exclusief de grote steden, die de afgelopen 12 maanden het meest zijn opgezocht op internet. Omdat de plaatsnamen mij eigenlijk best verraste, soms is de hele top 10 even op...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 Het strand van Zandvoort is kilometers lang erg schoon en wordt ook wel de parel aan zee genoemd. Voor een afstudeeronderzoek gaat de Zandvoortse Elise Friesema in opdracht van Zandvoort Marketing een marketingcommunicatieplan ontwikkelen. Zij doet onderzoek naar de communicatiewensen van bewoners van Zandvoort en heeft er enquête opgesteld. Bent u een bewoner van Zandvoort tussen de 18 en de 65 jaar, dan kunt u haar helpen door de vragenlijst in te vullen. Het duurt minder dan 5 minuten en de resultaten worden volledig anoniem verwerkt.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 In Zandvoort wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuw en waardiger monument... voor de omgekomen Joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. De hoop was dat het monument op 4 mei onthuld zou worden, maar dat gaat toch niet lukken. Volkert Bloemen van stichting Joods Monument Zandvoort laat weten dat het nog te onzeker is... of het monument aan de Dr. J. Metzgerstraat op 4 mei gereed is. Een onderdeel blijkt niet helemaal in orde te zijn en moet worden vervangen. Het wachten is wanneer het deel vanuit Hongarije naar Zandvoort vervoerd. Mocht het monument toch wel klaar zijn op 4 mei... dan lukt het de stichting alsnog niet om alles organisatorisch voor elkaar te krijgen. Bloemen wil namelijk graag alle betrokkenen bij de onthulling uitnodigen... maar het is nu toch volgens de richtlijnen van de RIVM nog niet mogelijk. Misschien zijn er tegen die tijd wel wat meer versoepelingen... maar dan redden we het organisatorisch niet meer. De stichting zette ik al jaren in om in Zandvoort een waardig monument te krijgen in plaats van het Joods monument dat er stond. Dat was te klein en deed geen recht aan het leed wat de Joodse inwoners van Zandvoort hadden moeten doorstaan. Met hulp van onder meer de gemeente komt er nu een veel groter namenmonument op de plek waar eerst de synagoge stond in het dorp. Die werd in de nacht van 4 op 5 augustus in 1940 door de Duitsers opgeblazen. Isle Clouds have taken off De dag. Sir James Paul McCartney, geboren 1942, is een Brits popmuzikant en componist. Hij werd in de jaren 60 bekend als badgistarist, pianist, gitarist, zanger en songwriter van de Beatles. Zijn muzikale samenwerking met Joe Lennon wordt nog steeds beschouwd als een van de succesvolste in de popmuziek. Nadat de Beatles in 1970 waren gestopt, heeft Paul McCartney een uitbundige solo-carrière gehad. Ook richtte hij in 1971 de band Wings op. Onder andere met zijn, met zijn vrouw Linda McCartney. Na het uiteenvallen van deze band in 1980... heeft Paul McCartney al vooral albums onder zijn eigen naam gemaakt. McCartney kreeg in 1965 de decoratie van lid van de Orde van de Britse Rijk. Sinds 1997 hij ook ridder in de Orde van de Eregezellen. Hij kreeg deze onderscheiding van zijn langdurige muziekcarrière... En hier is hij van de CD Run Devil Run, No Other Baby. En het is een nummer geschreven door Dickie Bishop en Bob Watson. Oorspronkelijk opgenomen in 1957 door Dickie Bishop en de Sidekicks. Hier is No Other Baby van Paul McCartney. Zie je Molenaar is het niet eens met de materiaalkeuze van de bankjes op Paulusloot. Het wordt een mooi plaatje, de renovatie van de boulevard Paulusloot. Ruimte voor iedereen en een natuurlijke uitstraling. Alleen, de materiaalkeuze van de bank stuit mij tegen de borst. Waarom is hier gekozen voor tropisch hardhout? We moeten met z'n allen toch beter op het milieu passen. Waarom niet gekozen voor de banken die hier al jaren staan in weer en wind? Geef deze banken een nieuwe likverf en ze gaan weer 50 jaar mee, geeft hij aan. Het programma voor Bevrijdingsdag op 5 mei is bekend. Hang de vlag uit. Op 5 mei hangt de nationale vlag zonder wimpel... van zonsopgang tot zonsondergang in top. We hopen dat iedereen in Nederland de hele dag de vlag laat wapperen. En dan hebben we ook nog een speurtocht. Hoe goed kun jij Zandvoort? Maak tijdens de vakantie een leuke wandeling door het centrum... en langs de boulevard. Kun je alle vragen goed beantwoorden? Lever de antwoorden uiterlijk 6 mei in. Onder de goede inzendingen... Het programma voor 5 mei is bekend. Op 5 mei kunnen we allemaal de nationale vlag uithangen, zonder de wimpel. Van zonsopgang tot zonsondergang. En die moet dan in top. We hopen dat iedereen in Nederland de hele dag de vlag laat wapperen. Hoe goed kun jij zijn antwoord? Maak tijdens de vakantie een leuke wandeling door het centrum en langs de boulevard. Kun je alle vragen goed beantwoorden? Lever je antwoorden uiterlijk 6 mei in. Onder de goede inzendingen verloten wij nog een leuke prijs. De speurtocht vind je vanaf 24 april op de website www.koningsdagenzandvoort.nl-speurtocht. Bezoek een online bevrijdingsfestival. De 14 bevrijdingsfestival bieden op 5 mei een gezamenlijke online programma... en van meer dan 200 optredens en activiteiten... Davina Michel, Tina Martin en Jonah Fraser zijn tijdens deze, deze online editie als ambassadeur van de Vrijheid verbonden aan de festivals. Iedereen kan de festivals gratis bezoeken via een livestream. En die vind je op bevrijdingsfestival.nl Dan is er ook nog het Vrijheidsvuur wordt traditiegetrouw in de nacht van 4 op 5 mei ontstoken in Wageningen. Het vuur komt smiddags aan bij de festivals en wordt in alle 14 festivalsteden tegelijkertijd ontstoken. Ook dit is online en op diverse televisiezenders te volgen. Op 5 mei, concert in Amsterdam, sluit ieder jaar af met de klassieker We'll Meet Again. Tijdens de oorlog gezongen door Vera Lim. En meezingen mag voor de televisie. We'll meet again, don't know where, don't know where. sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds. Dit was het weer voor deze keer. Ik wens u een hele fijne week, een mooi weekend en graag tot volgende week woensdag. En mijn motto luidt: blijf gezond.